Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iedereen die ooit is behandeld bij de kankerkliniek bij Venlo wordt opgeroepen zich te melden. Volgens de politie lopen alle patiënten een concreet gezondheidsrisico. In eerste instantie gold de oproep alleen voor oud-patiënten die klachten hebben. De afgelopen week zijn drie patiënten van de kliniek in Bracht overleden. Twee uit Nederland en één uit België. Twee andere liggen in het ziekenhuis. Met het onderzoek wil de Duitse gezondheidsdienst een completer beeld krijgen van de alternatieve behandelingen die in de kliniek werden gegeven. De Amerikaanse politie heeft na jaren onderzoek een grote criminele bende opgerold. Er zijn 46 verdachten gearresteerd. Die behoorden tot vijf beruchte maffiafamilies. Ze worden verdacht van onder meer wapenhandel, mensensmokkel en afpersing. Volgens de FBI behoren de arrestanten tot een berucht syndicaat... genaamd de East Coast Enterprise. Dat zijn activiteiten vanuit New York organiseerde. De FBI spreekt van een grote vangst. Een jongen uit Heilo die vorige week uit de golven bij Egmond aan zee werd gered is alsnog overleden. De jongen van 15 zwom in ondiep water en werd meegesleurd door de stroming. Toen hij uit zee was gehaald werd verschillende keren geprobeerd hem te reanimeren. Dat mislukte, maar later kwam zijn hart toch weer op gang. Sindsdien lag de jongen uit Heilo in kritieke toestand in het ziekenhuis waar hij alsnog is bezweken. AZ heeft zich geplaatst voor de playoffs voor de Europa League. De Alkmaarders wonnen in Griekenland in de derde voorronde met 2-1 van pas Giannina. AZ had thuis al met 1-0 gewonnen. Met Herakles ging het in Portugal minder goed. De Almeloers kwamen tegen Aroca niet verder dan een 0-0 gelijkspel en zijn uitgeschakeld. Na de 1-1 thuis hadden ze in de uitwedstrijd in ieder geval moeten scoren om zich te kunnen plaatsen voor de play-offs. Het weer, vannacht aan zee nog een bui, minimaal rond 13 graden. Morgen meer zon, maar ook nog buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan 21 graden. Het weekend is overwegend droog met veel zon en op zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 Soms doet mij die stem van Nienke Kuzel een beetje denken aan uh, Kato van Dijk. Ja! Yeah. Wie, wie, wie is dat? Ja, uh, dat uh, is ook niet de eerste de beste. Me. Uh, nee, my baby. Uh, daar uh, daar, uh, daar uh, heel in de verte komt dat toch wel weer een beetje in de buurt. Hoewel, dit is Americana uh, zoals je het eigenlijk uh, het beste zou kunnen horen. Waarmee ik eigenlijk indirect uh, misschien een, uh, een klein kritiekpuntje geef... op uh, iets wat er hier in Zandvoort is georganiseerd. Maar goed, uh, laat ik daar niet al te veel over in detail treden. Uh, Yellow Grass hoorde je als overleider van de Tweede Uur en Down to the Water... En in het afgelopen uur... Never Cry Wolf. Wat gaan wij de komende weken doen? Want ja, de agenda begint alweer aardig uh, vol te lopen. En er zit er eentje klaar om dat allemaal live in te hey, gaan ik moet, ik moet het allemaal bijhouden hier. <laughs> ja, sure. Met de boekhouder geworden geloof ik zo'n beetje, of niet? Ja, uh, zo'n websitebeheerder. Ja, ja, ja zo'n zo, zo beheerder. Maar goed, uh, tot u spreekt uh, de heer Marcus van Dam. Uh, nou, dat gaan we dan nu meteen noemen. 11 augustus. dus Oftewel, een... week 31. Ja, week 31. Reno... 32. Ja, uh, oh. goed. Uh, ja. 32, dat is uh, Reino. Oftewel Erik van Schoonhoven. Die erachter schuilt. Uh, maar dat is ook een uh, muzikant die uh, al eerder is opgetoken, bijvoorbeeld bij Lisa de the Lumberjacks. Ik geloof dat hij ook bij Wake Point uh, heeft meegedaan. En uh, niet zo lang geleden uh, hebben we hem ook hier gehad met Chris Allen. Uh, een jongen die een beetje soulmuziek uh, maakt. Uh, dat is uh, in week 32. Zoals Marcus al terecht heeft uh, gememoreerd. 33 en 34 hebben wij... in week 33 en 34 hebben wij dus... gewoon een reguliere uitzendingen. En dan in de voorlopige week 35 staat uh, geprogrammeerd... maar dat zijn studiogasten... Mariska Lee A. Ling van Veen... van Tiers en de Die komt sowieso langs. En of ze dan nog uh, bandleden meeneemt... dat weten we niet. Maar dat uh, heeft uh, in alles uh, te maken... met de aanloop uh, van uh, het uh, pr uh, presenteren van een EP. Op uh, 3 september vindt dat plaats... Maar wij hebben ze dan al op 1 september bij ons in de uitzending. En dat is dus week 35 morgens. Ja zeker. Uh, dan hebben we uh, de 36, week 36 hebben wij een reguliere uitzending. Dan komen wij uit in week 37. Dan uh, hebben wij uh, Jeroen Rama. Dat is uh, Jeroen Koedood, uh, zoals die uh, in het echt heet. Maar hij houden het natuurlijk op Jeroen Rama. Maar uh, we hebben hier ook al uh, regelmatig werk uh, van hem gedraaid. Maar die komt dan uh, op, uh, op 15 september. Dan hebben we 22, 29 en uh, wat is het, uh, 6 oktober. Dan hebben we voorlopig uh, even niks staan. Dus dat is dan uh, week 36, 37 en 38. Dat zijn reguliere uh, uitzendingen voorlopig. Kan altijd nog veranderen, je weet het maar nooit. En dan in week 39, dan kan je er weer eentje van verwachten waar je je vingers bij af kan likken. Want die heb je in het vorige uur gehoord. En die jongens die zijn al bij RTL Late Night geweest. Maar wij krijgen ze ook. Ben de Lion. Dus uh, die uh, komen dan. Uh, en wellicht gaat ook Frank Bond nog enkele nummers laten horen in die uitzending. Dus dat, uh, is, uh, dat uh, is wat er nog aanstaande is uh, in, uh, ja, in uh, de pijplijn om het dan maar zo te zeggen. Dus uh, we hebben vooral nog wel wat. Uh, wat... En daarna ja, dan uh, begint zo langzamerhand ook het seizoen van... De Roep Agda woord alweer. Want ja, dan zitten we alweer in oktober. En dan is het niet ver uh, alweer naar november. Dus, en dan kunnen we alweer ons gaan opmaken. Voor een volgende uh, oplage. Met, uh, met, uh, met Rob uh, Agda woord. En uh, noem ze maar op. Dus dat is uh, voor ons dan een vrij uh, uh, aardig uh, gebeuren. Dus Marcus. Ik neem aan dat je dit allemaal. Uh, op alles de staat genoteerd. Alles staat genoteerd. Uh, het is dus nu ook na te lezen op uh, de website. Het is nu in een paar seconden. Want ja, hij heeft er dan alleen nog maar een enter op te geven... en dan staat het erop als het goed is, toch? Yep. Ja, duidelijk. En dan gaan wij weer verder met uh, het, het lijstje af te werken... van, uh, van wat er nog uh, te draaien is. En dat uh, is nogal wat. En iets met rivieren hebben we al uh, gehad. Zoals Rivers, met dat uh, nummer Me and Marie. Yellow Grass and Down to the Water. Dat lijkt dan een beetje op, uh, dat, uh, op de titel van... Uh, down to the waterline van de uh, Dire sleds, Maar dat heeft er allemaal helemaal niet zoveel. Stage Republic heeft dat ook een tijdje terug gedaan. Een paar weken terug. Uh, um, nou, heb ik me laten vertellen dat het handig is... om alleen singles uit te brengen voor Stage Republic. Dus kandidaat, Marcus. Kandidaat om langs te komen. En hij heeft het erover gehad, uh, Corjan uh, Draaf. Uh, want dat is de grote man die achter Stage Republic huist... En van de week uh, heeft hij ook weer lovende kritieken gekregen van een aantal Amerikaanse muziekplatforms. Uh, dat zijn dan, uh, het begint al een aardig uh, grote verhaal uh, te worden. Maar in Nederland uh, lopen we nog een beetje te slapen eerlijk gezegd. En dit is het uh, laatst verschenen single en hij is te bewonderen op uh, de Facebookpagina van Koyan zelf. Maar dat is logisch. Dat is logisch, om het dan maar even op jouw kruise termen te doen. En uh, ja, waarom staat hij ook bijvoorbeeld op uh, de Facebookpagina van bijvoorbeeld... of het profiel van Ronnie Brouwer van Laurel en Hardy? Dat heeft te maken met de clip! Omdat Laurel en Hardy daar ook in te zien zijn. Dat nummer, dat ga je nu horen, want het, uh, de wereld schreeuwt om positivisme. En dat is heel duidelijk in dit uh, verhaal te horen. States Republic and I got your back!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 Hij zou zo ook in het programma tussen 10 en 12 op zondagmorgen kunnen passen hoor. Dit uh, nummer van uh, Eva Almogor. While we're waiting. Beetje steviger jazz. Dat, dat wel, maar een uh, nou, jazz-invloed heeft het zeker wel. En als het uh, niet zo is, dan, uh, dan weet ik het ook niet meer. Jazz funk eigenlijk. Dat is het uh, betere benaming. Uh, daarvoor hoorde je States Republic en I Got Your Back. En uh, daarvoor heb ik dus een hele verhandeling uh, gehouden over wat wij allemaal de komende tijd uh, gaan doen. Uh, hebben we toch ruim wat informatie gegeven. Dacht ik zo te weten. Veel muziek. Uh, nou ja, veel mies. Tenminste, dat is een beetje de bedoeling. Wat ze met hun nummers willen overbrengen. En dan heb ik het over Luc Nijman en Toshi Die onder Songhouse Productions hun nummers uitbrengen. Dat nummer dat, uh, wat ze nu hebben uitgebracht. Dat heet Stronger. I wanna to Fijn om dit weer te horen. Disillusioned van Nosario. is ook al enkele weken alweer te krijgen via de gebruikelijke muziekkanalen. En het is een deels een band die in Amsterdam en ook in Berlijn, net als Teaser, de Nijl overigens, die ook in Amsterdam en Berlijn werken. Dus wat dat betreft zijn dat de twee bands die aardig in overeenkomst zijn. Tizen Nile, die ga je nog horen in dit uh, uur. Dus uh, uh, blijf uh, maar gewoon even luisteren. Het is wel totaal andere muziek dan No Soya maakt. Dus dat uh, zeg ik er dan ook maar even gewoon voor het gemak er maar bij. Want anders denkt iedereen van... Hé, hey, dat uh, zijn bands die, uh, die misschien in het uh, verlengde van elkaar uh, liggen. Nou, dan heb ik er nieuws voor je. Dat is niet het geval. Um, de ene uh, helft van, uh, van dat bestaat uit Donata Krammers Die vroeger... Deel uitmaakte van een illuster drietal. Bestaande uit uh, Chris Kok. Die tegenwoordig meer op uh, uh, ja, min of meer. Uh, op educatieve basis bezig is. En. Ja, de andere, dat kennen we allemaal. Dat is Marnix Doorstein. Uh, die we onder, uh, tegenwoordig onder de naam X. En als producer van uh, het laatste album van Herman van Veen uh, hebben gehoord. Eh, dat is wel even leuk. Meneer hadden wij vorige week uh, gedraaid. Misschien wel hebben we nog ruimte om hem uh, straks nog even. Uh, nog een keer. Uh, Even te laten horen. Maar goed, uh, dat was uh, Donata Kramar's uh, verleden. En die band, dat ben ik bijna vergeten te vertellen. Die heette Uberich. Ooit winnaars van de Grote Prijs van Nederland in 2012. Dus dat uh, weet je dan ook weer. Dit is een man die ook geweest is. Niet alleen hier bij ons in de studio, maar ook in een van de kroegen in Zandvoort. Namelijk bij de Williams-Pervissie geweest. Marvin Day en Northern Light.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 just pierce into me En dat was er uh, helemaal. Roefhajdam. En Joost zal er ongetwijfeld bij hebben gezeten. En dat is Southbound, zoals die echt uh, klinkt uh, op de EP. Uh, uh, volgens mij heet hij uh, Open Water. Heet die. Um, dat nummer dat heet verder. Dus daar is eigenlijk het verhaal van Southbound min of meer een beetje bij begonnen. En heel langzaam uh, zijn ze een beetje nu doorgedrongen tot uh, het landelijke netwerk. Want ja, als je op een gegeven moment ook in de finale van de Grote Prijs van Nederland hebt uh, gestaan van 2015... die finale die heeft overigens plaatsgevonden in 2016, maar dat terzijde... Um, dan mag je toch wel zeggen dat je wat aardig uh, op je naam hebt, uh, hebt uh, kunnen zetten. Northern Light hoor je ervoor met uh, Marvin Day. Uh, dat is ook een man uh, die hier geweest is. Uh, deels uh, is uh, de muziek ja, gebaseerd op zijn uh, verleden als theatermaker geloof ik zelfs nog... In ieder geval voor de grote podia. Dus uh, wat dat er gaat, uh, uh, hoorde je dat uh, wel met Northern Light er af. Dan een uh, band die ook uh, geweest is uh, bij ons. Maar dan meer over het materiaal te praten. Maar goed, uh, het blijft toch een echte prettige productie. En dat heeft ook te maken met ja, onze vriend Marcel de Jonge -Jan. Wien Stem nog wel eens doet denken aan David Bowie. Ik heb het over Stillwave en What Have You. Koon, koon. Dat waren ze. Tenminste, dat was eigenlijk de uitgeschoven post. Blijft natuurlijk Johanna van Kranendonk, zoals ze heet. En zij is de grote drijvende kracht achter Joe Marches, Die destijds ook in het voorprogramma heeft gestaan. In een van de voorprogramma's gestaan van de band die je ervoor hebt kunnen horen. Stillwave. Um, toen zei Marcel bij ons al in het programma. Dit kon wel eens heel groot worden. Nou... Eigenlijk is het al, want uh, Roos Marijn van 3FM heeft uh, de band inmiddels al opgepikt. Dus kunnen we stellen dat wij uh, met, uh, dit, uh, met dit verhaal van Jo Marsis er erg snel bij zijn geweest. En uh, dit is uh, eigenlijk de echte single. Zoals je hem uh, hoort bij ons uh, al wekenlang op uh, de lijst, uh, zoals die afgedraaid wordt. The Night, daarvoor dus What Have You van uh, De Heim. Zoals die uh, EP heet van Stillwave. Uh, op zichzelf staan de nummers, want uh, de band is uh, voor een deel ook uh, veranderd. Uh, Joris is in de plaats gekomen van Adriaan, maar goed, dat uh, mag dan een detail heten. En uh, uiteindelijk klinkt uh, dat uh, de heim uh, klinkt totaal anders dan bijvoorbeeld de EP daarvoor. Goed, uh, nog eventjes over uh, de afgelopen week, want uh, het nieuws uh, kennen we zo langzamerhand wel een beetje... Uh, er is zelfs een reportage geweest over uh, bij, uh, bij dagen dat er een, uh, een man uh, daar zat en die werd er compleet depressief van. En uh, dan denk ik, ja joh, uh, er zit toch ook een knop op die televisie. Maar oké, okay, uh, voor die mensen die dan op een gegeven moment daar toch bevattelijk voor zijn... moest ik uh, een tijdje terug aan uh, de tekst denken die op het album Kerstvers uh, staat van Herman van Veen... Maar het blijft toch het draaien waard. De enige Nederlandstalige versie vandaag. In, of de enige Nederlandstalige nummer die je hoort bij ons. En dat is helemaal verveen met meneer.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 Kippensoepjes eten, mijn handen vouwen en mijn hele dood en leven aan hem of haar of het toevertrouwen, meneer.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 Neem Peace. Mm -hmm. mm -hmm. You're right. written in We zeggen dan uh, eigenlijk uh, snel in koor. Tot... Sorry. Tot... Tot volgende, volgende week. week. <laughs> en uh, de laatste die je hoort is uh, deze van A Bright Light. Dag. I feel her warm in my hands. I feel her all over. I feel her warmth in my hands And I sense a perfect figure I feel her all over I sense a perfect figure I'm Crying in my heart Surely nothing's wrong Cause I've got no feelings oh, I've got this stain on my heart I've got it all over I've got this stain on my heart Walking on the wrong side. Walking away from you. I'm walking on the.